Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Morgen is het nog even opletten als je met de trein gaat. De treinen hebben nog steeds last van het winterweer. Daarom zijn er vannacht geen nachttreinen en morgen overal minder treinen. Er zijn bijna alleen sprinters. Dat was vandaag ook al zo en dat zorgde voor flink wat vertragingen. Ik moet naar nou Halem, maar... Ik zie geen trainen. Ik moet naar Utrecht. En ik wou kijken of ik met de bussen kon gaan, maar de bussen je ook niet. Nee, ik zit al nu twee dagen in Amsterdam eigenlijk vast. Uh, ja, er is niks aan te doen. Ik had het wel een beetje verwacht, maar niet dat het zo erg zou zijn. NS zegt dat je ook morgen goed de reisplanner in de gaten moet houden. Een van de zwaarste maatregelen van de lockdown wordt verlengd. We blijven nog drie weken met de avondklok zitten, heeft het kabinet besloten. Het is trouwens nog niet bekend hoeveel besmettingen worden voorkomen door de avondklok. Al gaan wel veel minder mensen bij elkaar op bezoek. Ergens in Twente zijn 61 verwaarloosde honden uit hun huis weggehaald. De viervoeters hadden een vervuilde vacht en leefden in donkere kamers of kastjes. Ook lag de vloer van het huis vol poep en plas. Al de rashonden zijn in beslag genomen en nagekeken bij de dierenarts. Tegen het baasje is aangifte gedaan. Instagram staat vol winterse plaatjes en die worden alleen nog maar mooier, want morgen komt op veel plekken de zon tevoorschijn, zegt weerman Peter Karpers-Munneke. De wind die verdwijnt, de sneeuw verdwijnt, eh, dat wil zeggen de sneeuwval verdwijnt, maar de sneeuw zelf die blijft gewoon liggen, want het blijft onder nul tot aan het einde van de week. Ja, en dat levert dan eh, samen met die kou en met die strakblauwe luchten ja, echt eh, prachtige fotomomenten op, echt een, een mooi plaatje van Hollandse landschappen. Al is het wel handig om een dikke sjaal en wanten te blijven dragen, want overdag is het rond de min 3 en min 7 graden. Het weer verder, koud natuurlijk, vanavond wel droog en minder wind. Vannacht koelt het nog een stuk af, mogelijk tot min 10. Morgen is het bewolkt, wordt min 7 tot min 4. Het waait wel een stuk minder, daardoor voelt het niet zo koud aan als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Eraf. Ja, uh, bijna acht minuten deze van Ghost Echo en de Conspiracy Leader. Straks uh, gaan we praten met Alex Nieuwland. Uh, Nieuwland uh, heeft een uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe single uitgebracht. Dat doen we zo direct om tien voor half negen. En ook Jente Charlotte komt aan het woord. Uh, dat zo dadelijk. Maar nu gaan we verder met Isle, Want vorige week heeft Arjen daar wat over gezegd van uh, deze nieuwe single. Lone Wolf. I'm coming in. You're all gonna turn around and look again. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een keer dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit geluk. Door en die ene dag geluk was uitgeteld, maar. Het lijkt me ook niet wat. Maar als het zo zou zijn, stap ik zelf wel in mijn graf. Nee, het eeuwig leven, dat lijkt me ook niet wat. Maar 80 worden wil ik wel, als het mag. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook.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 The sun comes out for free.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 Uh, uh, heel lang in bands uh, bezig geweest. Ja. Um, maar solo uh, als Nieuwland uh, eigenlijk sinds 2016. Dus ja. nu een jaar of vijf. Ja, wat, wat, wat, wat is het dan het verschil? Want uh, trok je dan toch niet uh, dat helemaal aan in, uh, in het uh, spelen van een band? Is het dan toch, uh, ben je dan toch beperkt in je mogelijkheden? Moet ik het zo zien?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 Uh, dit liedje is denk ik toch ik, ik las ergens uh, de, de term break new normal ja. en eigenlijk heb je soms genoeg aan een titel om, om, om aan het werk te gaan en dan, ja, dan ontstaat het gewoon mm. dus, uh, Dit keer stond ik niet naar de boten te kijken <laughs> maar <laughs> ik kan ook zomaar ja. maar, uh, maar, maar kwam het eigenlijk gewoon vanuit die titel die ik gewoon heel, uh, mij heel erg aansprak mm. en uh, ja, daar, daar, daar volgt het eigenlijk het uh, vanzelf uit. Ja, ja want ik, ik, ja, Hardingen, ik vind het uh, best wel een mooie stad. Uh, ja, in, in, binnen de familie zeggen we dan altijd het pittoreske Hardingen, maar, ja. <laughs> maar uh, het is altijd uh, de mooiste plek om naar, een, uh, om naar twee Waddeilanden te vertrekken. Dus, uh, dus ja. Ja, ik, ik heb altijd uh, toch, uh, kom ik daar altijd met genoegen, kom ik daar uh, meestal wel. Ja, dat geldt voor veel mensen. Uh, ja, uh, maar, maar het is ook uh, best, uh, ja, uh, als je even daar op een van die dijken loopt, ja, dan uh,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 0517 zoals ik het noem. Ja. Uh, uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, het inspireert me zeker. Mm. Uh, uh, hey, ook het landschap hier, uh, de wijsheid. Uh, elke dag uh, stap ik op een fiets en dan, uh, en dan kijk ik even op de eilanden die liggen. <laughs> dus dat klopt wel. Ja. Uh, uh, en ze liggen er nog. En natuurlijk inspireert je dat. Uh, maar uh, ook, ook hele andere dingen hoor, zoals, nou ja, dit corona gebeuren. Maar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 Goedenavond. <laughs> ja. De laatste keer, dat was ergens, nou ik denk ergens rond de zomer geweest. Toen kwam je met, ja. met je eerste single. Klopt. Dat was je eerste single toch? Ja dat klopt. Ja. Flowers. Ja, ja, Flowers inderdaad. Ja, nou, nou weet ik het weer. Want ja, je was er toen behoorlijk mee bezig kan ik me herinneren. Maar inmiddels is het tweede werkje ook al klaar.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 Hier komt ie, hier is Jens Charlotte met Untouched samen met Hendrik Alsmark. We be pulled. Ik ga nog wel wat pak halen zo. Van haar de klozen natuurlijk. Yes, schatjes. Leuk Maar een fucking diamant Dit bij mijn linkerbal Naast mijn flappen in porto Wit zit tussen mijn tanden Vreemde vragen bij orto Don't test Don't shit snipper mijn tip Naar binnen soms Sip Ha-sike This is lit Geen Travis Scott alles Bitches die softballen Hockey capies die ook zonder rok in de golf vallen Ga ah, ik verlof vallen Nee ik ga voor sos vallen Kado als Jeff Ross tijdens ze Valhalla Sip it ze Valhalla Move it tijdens ze Valhalla Tijgen ze van hala, tijgen ze van hala, tijgen ze van Face mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn voor witlof, maar ik ben niet op mijn groente. Let niet op mijn groente. Roepeloos hele week praat julte. Javi loopt het zitten met de bros. Javi loopt die soos aan zijn nase. Grey goose, twee knesterdagen. Scherp, ik ben lang maar het werk. Nieuwe shoe die is merk. Zit alleen maar aan sterk werk, maar er eraf, Geef het uit in de stad met de kater op job, zoals in nos voor mijn top. Erikita aanvond. mond vol schuinen, flutterige confidente responses. Uh, witte dag die maakt mij zo dons. Ik zit weer in de diepe plonsen, maar hart gaat zich snel een bronzen. Ik twijfel niet aan de En ik twijfel niet aan de. Wait nigger, mijn goed nog great digger, voel me nog steeds thicker. Groovy ik leef glitter, groovy ik leef glitter. Ik ben een space thriller, ben in een space thriller, ben in een space thriller. Mars mijn face, immers. vibe through space. Emmer dan ik dimmer, ligt dat het steeds dimmer. Charlie Shashin winner. Charlie Shisha-Winner ligt dat steeds dimmer. Charlie Shash-winner. Feest mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn voor wit maar ik ben niet op mijn groenten. Let niet op mijn groenten. Roe loos, hele week rap joenten. Javi loeft het huh? chippen met zijn broos. Javi loeft iets of green goals, twee flessen daar.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 for a